Dat ze ook Turkse is bleek uit een uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie... dat bij de provincie is ingeleverd. Politiek verslaggever Margreet Boer. Ze heeft die twee nationaliteiten en ze zegt... ja, nu ze dat dus nu vanaf vandaag weet... zal ze ervoor zorgen dat ze afstand uh, gaat doen van die tweede nationaliteit. Morgen begint ze meteen een procedure om, uh, om van die tweede nationaliteit uh, af te komen. De inflatie is in februari verrassend gedaald naar 1,9 procent. Dat blijkt uit cijfers van het CBS... In januari steeg de inflatie voor het eerst in bijna twee jaar naar 2 procent. Sinds juli vorig jaar was de inflatie steeds iets gestegen. Het CBS. Het heeft vooral te maken met de tarieven voor telefoneren en internetten. Vorig jaar in februari gingen die fors omhoog. Toen ging men over van secondenmeting op minutenmeting. En dat effect is nu weggevallen. Dus de telefoneren en internetten...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 Tegen het voorstel is wekenlang door tienduizenden mensen geprotesteerd. De democraten in de Senaat probeerden te voorkomen dat het voorstel werd aangenomen door uit de staat te vertrekken. En daardoor zouden er te weinig senaatsleden kunnen stemmen om het voorstel rechtsgeldig te maken. Maar de republikeinen haalden een procedurele truc uit waardoor het voorstel er toch doorheen kwam. De democraten hebben nieuwe protesten aangekondigd. De verwachting is dat de republikeinen ook in andere staten dan Wisconsin zullen proberen de macht van de vakbonden in te perken. Dat het weer nog bewolkt, er staat een stevige zuidwestenwind. En in Noord-Holland en Friesland zijn er zware windstoten. Temperatuur rond 10 graden. En vanmiddag valt er wat regen of motregen. Morgen veel minder wind en blijft het droog. Het wordt dan 8 tot 11 graden. ANWB Verkeersinformatie viel eens toch op de A4 Amsterdam-Den Haag... bij Soeterwoude Rijndijk, 6 kilometer vanaf Sveen. Op de A8 vanuit Zaandam naar Amsterdam... het Groenplein nog 3 kilometer... De A9, 1 alkmaar tussen Knopen Batuverdorp en Knopen Velze, 10 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk. Nog altijd zijn er bij Knopen Velze twee rijstroken dicht. En tenslotte de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Bij Amersfoort, 4 kilometer. Let op, het beluisteren van deze radiocommercial kost geld. Als u de prijs hoort van de Peugeot 107, bent u verkocht. Zo heeft u de 107-accent met airco nu al voor 6995 euro. We hadden u gewaarschuwd. Ga voor de voorwaarden naar uw Peugeot-dealer of kijk op peugeot.nl. Daar heb je ze weer. Criminele bonusgraaien. Die zonder permanent cameratoezicht. Te veel gaat hangen. Zitten terwijl wagenetjes met 130 km per uur door op tuig door mogen scheuren. Uitzetten die illegaal. En die en erachteraan. Nederland roept toeterd. Vrij Nederland laat van zich horen.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 KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Doktersassistenten willen de status van beschermd beroep. Tot voor kort was het CDA oppermachtig in Limburg. En die macht had een motto. Waartoe toen zijn wij op aarde. Wij zijn op aarde om, zeg maar, uh, te dienen... Ijsbergen kunnen het zoetwatertekort oplossen op de Canarische eilanden. En het ochtendumeur van Henk Spaan, het is vijf en half over tien. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de vraag of doktersassistenten onder de big moeten vallen. Dat is het register van mensen die werkzaam zijn in de individuele gezondheidszorg. Minister Schippers heeft al gezegd dat het helemaal niet nodig is. Maar daar denkt de Nederlandse Vereniging voor Doktersassistenten zelf heel anders over. Gerda van Bachem is voorzitter van die vereniging. Goedemorgen. Goedemorgen. Want u wilt een beschermd beroep worden. Waarom? Ja. Absoluut. Wij vinden dat de functie van dokterassistent dusdanig is veranderd. Dat dokterassistenten steeds meer taken doen in de praktijken. En dat wij vinden dat daar een beschermde titel aan moet hangen. Maar heb je een beschermde titel nodig om de telefoon aan te nemen? Nee, maar dat is ook niet wat de dokterassistenten alleen maar doen. En U begint en dat er meteen is... nijdig bij te kijken, ja. Nee hoor. <lacht> wat doet u allemaal dan? Wat wij allemaal doen, zijn zelfstandig spreekuren houden. Wij doen ook de intake. bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Daar is toch de dokter voor? Daar is de dokter voor. Maar de dokter die beslist. Op een gegeven moment dat een patiënt naar de assistenten gaat voor of een bloedsuikeronderzoek of een bloeddruk meten, een spirometrieonderzoek, bijvoorbeeld, Wat is dat? dat is de, de, de functie van de longen meten. En dat is toch iets wat doktersassistenten vroeger niet deden... maar tegenwoordig uh, in veel gevallen wel. Vroeger maakten ze de afspraak en keken ze alleen... of het ernstig genoeg was om door te schakelen naar de huisarts zelf? Nou, zelfs dat niet. In, in eerste instantie is het begonnen als uh, de, de assistent aan de telefoon... en kreeg iedere patiënt een afspraak. Ja. Maar nu vraagt de assistent heel duidelijk de hulpvraag uit... En bekijkt op dat moment, van, kan het af met een advies? Ja. Of moet de patiënt naar de huisarts? Of moet de huisarts misschien in consult komen? Dus de patiënt thuis bezoeken. Dus u gaat ook naar de mensen thuis? Nee, de huisarts. Ja. Dus of, wij beslissen dan op dat moment, van, he, is, kan die patiënt naar de praktijk komen? Moet hij ja. daardoor de arts gezien worden? Of is de patiënt dusdanig uh, ziek, dat de huisarts naar de patiënt thuis moet? Dus u maakt dan de eerste diagnose? Wij maken een eerste inschatting van de hulpvraag... en beslissen op dat moment wat, wat het beste is voor de patiënt... en waar de, de patiënt het beste geholpen kan worden. En waarom heb je dan die beschermde status nodig? Omdat het nu nog steeds zo is dat mensen die geen diploma hebben... kunnen werken als doktersassistent en zich ook doktersassistent kunnen noemen. Oh ja? En wij vinden dat dat anno 2011 absoluut niet meer kan zonder een diploma. Dus er kan uh, iemand op mij afkomen met een injectienaald... die helemaal niet bevoegd is om te prikken? Dat zou kunnen. Gezellig. Nou, niet. Maar ik zeg ook niet dat die mensen geen goed werk doen. Ja. Maar wij vinden gewoon dat in het kader van de taakherschikking... en dat er steeds meer door assistentes gedaan worden... dat daar gewoon een, een diploma aan moet hangen. Dus moet je een, een, een titelbescherming krijgen. Ja. Nu verwacht iedereen op uh, korte termijn uh, grote tekorten in de zorg. Ja. Als je dan ook nog een diploma er aan gaat hangen... krijg je helemaal niemand meer om de telefoon aan te nemen bij de huisarts. toch? Dat denk ik niet. Ik denk dat de patiënt uh, heel erg gebaat is... dat hij weet dat hij een, ge een gekwalificeerd iemand is. Is. Een professional die weet waar ze voor staat en die deskundig is. Nu uh, lopen we het gevaar dat als er heel veel mensen zonder diploma komen... dat dat gewoon niet helder is. En wij vinden dat gewoon in het kader van de kwaliteit... en het kader van de deskundigheid heel erg belangrijk. Ja, Het is toch eigenlijk te gek voor woorden... dat er iemand zomaar in je kan gaan prikken zonder diploma? Ja. Waarom is dat diploma dan nog niet? Dat diploma is er. Absoluut. Nee, maar het is waarom, alleen... het, waarom zijn er ook mensen die dat zonder diploma kunnen doen? Ja, is... Met andere woorden, waarom is dat beroep nog niet beschermd? Ja, dat vragen wij ons ook af. Wij zijn natuurlijk al jaren hiermee bezig. En wij vinden zeker de laatste tien jaar... heeft dat beroep zo'n enorme groei doorgemaakt. En zoveelvuldig meer taken. Waar wij absoluut heel blij mee zijn. Want het beroep wordt er alleen maar interessanter en leuker door. Maar wij vinden wel dat daarom juist... dat stukje kwaliteit gewaarborgd ja. moet worden. En het, als... arg het argument van de tegenstanders van het beschermde beroep is... U valt onder de verantwoordelijkheid van de huisarts, dus u, de, dus u hebt die hele beschermde status helemaal niet nodig. Ik denk dat wij dat wel nodig hebben, omdat, en u heeft zeker een punt dat men dat denkt, uh, maar wij vinden dat wij dat wel nodig hebben om juist die kwaliteit en die deskundigheid te bewaken. Ja, ik zeg het niet alleen, dat zegt namelijk ook de minister. De minister ja. is tegen, vindt het niet nodig en ja. gebruikt exact ditzelfde argument. Ja, ik weet het, ik weet het. En, uh, Wat vindt u daarvan? Ik ben daar natuurlijk niet blij mee dat de minister dat vindt. Heeft zij verstand ik... van zaken als zij dat zegt? Ik denk dat het misschien goed zou zijn als de minister nog eens in een praktijk gaat kijken hoe Heeft het daar toe gaat. Heeft ze verstand van zaken als ze dit zegt? Dat weet ik niet, daar durf ik geen uitspraak over te doen. Ik denk als je dat zegt, dat je niet goed weet hoe het in de praktijk werkt. Dus de minister weet niet goed hoe het in de praktijk werkt? Daar ben ik bang voor, ja. Maar goed, zij is wel de minister. Ja, dat klopt. Dat klopt. En het is ook nog niet zo bij mijn weten... dat een meerderheid van de Tweede Kamer u op voorhand gelijk geeft, toch? Een deel van de Tweede Kamer wel, maar nog geen meerderheid. Ja, een deel van de Tweede Kamer wel, maar nog geen meerderheid. De VVD ja. was in eerste instantie voor, hebben wij... Uh... De partij van de minister ook nog? Ja, hebben wij vernomen. Mm -hmm. En dat blijkt nu dus niet meer zo te zijn. Dus wij vragen ons wel af, waar zit nu die ommekeer? Goed, misschien uh, omdat het uh, uh, een, een ingewikkeld uh, traject is... om uh, met het oog op de toekomst dan voldoende mensen te krijgen. Ik denk juist dat je het beroep ook aantrekkelijker maakt. Als je weet dat er steeds meer vraag is naar zorg en dat uh, de minister graag wil dat er meer zorg teruggaat naar de eerste lijn. Ja. Dat lijkt me helemaal prima, maar dan moet je die eerste lijn ook voldoende faciliteren. En dan wat... moet je in onze ogen ook zorgen dat er gekwalificeerd en deskundig personeel zit. Ja. Wat gebeurt er nou co concreet, laten we zeggen in het uiterste geval, dus wat is het doemscenario als deze minister haar zin krijgt die niet weet wat er in de praktijk gebeurt? Dat we natuurlijk niet in de big opgenomen worden. Dat wij wel gewoon keihard eraan blijven werken. Dat de ja. dokter ook blijven werken. Ja. Maar dat wij wel bang zijn dat er straks juist door het minder aantrekkelijk zijn... Uh, hè, om, om toch in te stromen uh, en minder personeel juist die kant op gaat. En worden en straks patiënten de dupen? Door verkeerde diagnoses, door verkeerde ingrepen? Um, dat gevaar zit erin. Ik ben ik bang. Ik dank u wel voor uw komst. Graag gedaan. Nou, wat we woensdag mee hebben gemaakt...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 Ja, zo vader, zo zoon. Dat geldt ook in de politiek en zeker voor het CDA. Vandaag, dames en heren, maken we kennis met de Limburgse CDA-familie van der Linden. Bekendste telg, natuurlijk René van der Linden. Voorzitter van de Eerste Kamer, 20 jaar Kamerlid geweest en oud-staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. En ook nog voor de Raad van Europa was hij lang actief. Het voorbeeld voor een jongere generatie. Vroeger toen, toen mijn oom René van der Linden ook politiek actief was... en mijn vader ook, en die zeiden altijd van je inzetten voor de gemeenschap... daar krijg je een warm gevoel van. En dan dacht ik altijd van nou, dat warme gevoel dat krijgen ze vast zeker wel elders... want thuis waren ze nooit. Joep van der Linden is de 27-jarige neef van Eerste Kamervoorzitter... en Limburgs CDA-prominent René van der Linden. Ik ben actief geworden in de KVP Jongeren. Tijd van de verzuiling. De broer van René is Jean van der Linden... Hij zat negen jaar voor het CDA in het Limburgs parlement. En het is voor ons natuurlijk ook heel spannend, omdat mijn zoon eh, ook meedoet aan de verkiezingen voor het CDA. En die zoon, dat is dus Joep. Zonder dat je het weet, kruipt het bloedwater wat uiteindelijk toch niet, niet gaat. Maar waarom dan het CDA? Er zijn zoveel andere partijen. Ja, dat klopt. Uh, alleen het CDA, uh, ik zeg maar altijd, het CDA is een gevoel. Uh, een gevoel van verantwoordelijkheid nemen en mensen verantwoordelijkheid geven. Dat gevoel is dus diep geworteld bij de van der Lindens. Joep's vader Jean legt uit waar dat vandaan komt. In de Tweede Wereldoorlog begonnen toen mijn vader... Eh, ten dienste heeft gestaan eh, om problemen op te lossen voor eh, onderduikers. Voor militaire eh, Engelsen die hier stranden. Om in het verzet te werken. En dat die verhalen wat hij altijd eh, vertelde in het gezin... die hebben ons toch ook gestimuleerd om... ...te proberen uh, de inzet uh, van onze ouders voor de, voor de mensen te evenaren. En daarom ging je de politieken. Mijn uh, oudste zoon zit nu in de provinciale staat Limburg. En hij was weer kandidaat nu. En uh, ja, daar hebben we een voorkeursactie voor moeten voeren. Omdat het CDA op het ogenblik een beetje in de dip zit. hoort ook in, uh, ik zeg, in het Roomse Rijk, uh, Zuid-Limburgse leven... ...dat je ook voor je omgeving gaat dan en dat doen familie, doen vrienden en kennissen. En dat doen ook verenigingen waar je in betrokken bent. Die voorkeursactie van familie, vrienden, kennissen en verenigingen heeft niet mogen baten. Joep kwam vorige week woensdag 86 stemmen tekort om direct verkozen te worden. Hij staat op nummer 11 op de lijst. Maar het CDA heeft in Limburg nog maar tien zetels. Ik voel me wel deel van een politieke familie. Ja. Uiteraard voel ik me daar uh, deel van. Hè. We kijken bijvoorbeeld naar ons aan, uh, de Van der Linders. Maar je hebt zo ook uh, uh, Camille Eurlings gehad. Hè. Uh, die kwam ook voort uit een uh, politieke uh, familie. En, uh, die... Dat is je grote voorbeeld, Camille. Nou, Camille die benoemde het uh, uh, op het uh, congres heel, uh, heel goed. Hij zegt. Beste partijvrienden, onze partij heeft het heel erg moeilijk.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 Want Uurlinks nam afscheid van de politiek vanwege zijn gezin... maar werd even later directeur bij KLM. Dat leidt bij Joep's oom René van der Linden... tot de volgende analyse van het verlies van het CDA in Limburg. Als ik in katholieke termen, mag zeggen, waartoe zijn wij op aarde? En wij zijn op aarde om, zeg maar, uh, te dienen. Ook de politiek moet dienen. En op het moment dat de mensen merken dat, dat de mensen in de politiek... Er zijn, vooral zijn om er zelf beter van te worden... Wat hier uh, gespeeld heeft, is natuurlijk ook de keuze die uh, Camille Eurlings gemaakt heeft... bij de mensen, wat ik, wat ik ervaar. Uh, het heeft in ieder geval niet ertoe geleid dat een van de grote hofdnoenstregers die we hadden... dat die uh, een wending konden geven aan, aan, aan uh, de situatie. Hofdnoenstreger, iemand die hoop brengt. Dat is wat het CDA nodig heeft? Nou, wat wij nodig hebben is mensen die uh, herkenbaar zijn bij de burgers. Ik ben blij om me voor de gemeenschap te kunnen inzetten. Terug bij de neef van René van der Linde, Joep, die vasthoudt aan dat warme CDA-gevoel. En Ik probeer ook jongeren en zeker van mijn generatie ook aan te sporen... om zich voor de gemeenschap te blijven inzetten, al is dat in het verenigingsleven, al is dat in andere soorten. Een warm gevoel. Ja, heel warm gevoel en we hebben dat nodig, want je ziet dat dat bij mijn generatie toch steeds moeilijker wordt. Is dat misschien ook niet de verklaring voor het verlies, dat warme gevoel, wat, wat, wat jij dan zo belangrijk vindt, maar... Ja, misschien niet zoveel met je. Ja, en toch is het onze taak, hè, ook onze taak als politici... om daarmee terug de straat op te gaan, terug tussen het volk te gaan... om de mensen daarbij te overtuigen dat dat hard nodig is... en dat mensen hard voor de zaak moeten hebben. Gemeenschapsgevoel predik het dus terug op straat tussen de mensen. Het laatste woord hierover is aan René van der Linden. De samenleving wordt volstrekt anders, wordt individualistischer, individueler... Uh, en uh, het CDA heeft daar de afgelopen jaren uh, uh, mee te maken gehad. Daar heeft, het niet mee om, daar heeft de partij dus niet mee om kunnen gaan. Nou, ik wil niet zeggen dat de partij... We hebben in ieder geval uh, op dat punt uh, geen goede antwoorden gehad. Bijdrage was dat van Harm van Attenveld. En morgen in het verdriet van Limburg... Het CDA heeft een hele, hele grote verkiezingsnederlaag geleden, nu twee achter elkaar... in de Kamer en voor de Provinciale Staten. Het kan wel eens zo zijn dat die tweede Provinciale Staten-nederlaag... langer doorwerkt. Vragen en opmerkingen zijn tot die tijd welkom op GoedemorgenNederland... Straks kom je op een droog Canarisch eiland zonder drinkwater te zitten. Nou, geen probleem, dan haal je toch gewoon een ijsberg van de Noordpool. Eerst nu toch een tumeur van Henk Spaan. De Volkskrant lees ik sinds het jaar dat Imre Nodge, de premier van Hongarije, werd vermoord. Mijn geheugen vertelt verder. Als ik lieg, lieg ik in commissie. Dat in hetzelfde jaar oorlog uitbrak rond het Suezkanaal. En dat in Indonesië twee Nederlanders, Schmid en Jongsleger... ter dood werden veroordeeld wegens spionage. Ik was een jaar of acht en leerde dat een krant het ernstig met de lezers meent. Terwijl ik opgroeide, verdween de ernst gaandeweg en kwamen er columnisten. Ik sprong in het gat in de markt, al ben ik nooit columnist geworden van de Volkskrant. Het nieuwe columnistengetto van de Volkskrant heet V, omdat het een veelkleurige bijlage is. De carnavalisering van de ernst vindt er zijn voorlopige hoogtepunt. Ik zag groene letters, gele letters, paars papier... er waren oranje letters, blauwe letters, paarse letters en rode letters. Je kon er een hoedje van vouwen. De opmaak leek op die van de Tuny Tunes, een in 1963 hip muziekblad. Als er iets zichtbaar werd, in die potpourri waren het de hoeveelheden... zonbestoven rode wijn, spierwitte lijntjes en paarse pilletjes... die tijdens het incubatieproces waren geconsumeerd. Ik zag een rubriek, waar heeft de wereld het over... Dat wilde ik graag weten, daarvoor heb ik een krant. Helaas besloeg de rubriek Waar heeft de wereld het over? Zes regels. Toen was de aandachtspannen van de makers alweer voorbij. Ze dronken, slikten en snoven nog eens wat. Is er ook goed nieuws te melden? Jazeker, er staat koren tussen het kaf. De echtgenote van de hoofdredacteur schrijft drie columns per week. Dat lekker gekke mens vertegenwoordigt het kaf. Naast haar vallen de korenbloemen van Annemarie Oster des te meer op. Zo'n onderschatte schrijft er als zij is. Zo overschat is het kookvrouwtje. <lacht> Ik spaal morgen de Tochtend Humeur van Siska Dresselhuis. Lange met Pazomie -me. en mocht u ons volgen en bij ons zijn via radio1.nl kon u ook zien hoe de clip eruit zag. Het is zes uh, minuten voor half elf. Dames en heren, een reusachtige ijsberg verslepen vanuit het Noordpoolgebied naar de Canarische eilanden. Doel van de operatie, de droge vakantieeilanden van genoeg zoet water voorzien voor een jaar. Het is een serieus plan van een ingenieur, hoe kan het ook anders, uit Frankrijk. Laurens Hakkenbord, goedemorgen. Goedemorgen. U bent hoogleraar Arctische en Antarctische Studies aan de Universiteit van Groningen. Gaat dat lukken, ja. een ijsberg verslepen? Nou, lukken gaat wel, maar uh, of die het uh, helemaal haalt tot de Canarische eilanden, daar twijfel ik aan. En of het überhaupt economisch haalbaar is, daar twijfel ik helemaal aan. Toch is het een serieus plan van die Franse ingenieur. Wat is hij precies van plan? Nou, hij, hij wil die uh, ijsberg die wil hij isoleren en dan uh, proberen. Het... Dus die ijsberg van uh, Labrador naar uh, de Canarische eilanden te brengen. En dat zou hij dan 140 dagen overdoen ongeveer. Hoe dan met hey, boten, neem ik het, aan? Hij heeft het en, uh... allemaal uitgerekend. Ja. Hij heeft het allemaal uitgerekend. En uh, ja, theoretisch kan het kennelijk. Maar hoe, hoe doe je dat dan? Je kunt er toch moeilijk een ketting omheen gooien en met een bootje gaan varen, toch? Of, uh, of gaat het wel zo? Uh, ja, zo, zo, zo zal het ongeveer heel simpel gezegd al uh, eruit zien ja. oh ja, wat weegt zo'n berg eigenlijk? Oh, <laughs> dat vraagt u me wel. Ja? Dat weet ik niet. Nee. Dat, uh, dat is een behoorlijk uh, gewicht. Ja. En dat is ook uh, de reden waarom dat ik uh, denk dat het uh, ook niet gaat lukken. Nou goed, maar stel dat het lukt, stel dat het lukt mag je zomaar ja. uh, de bijlen zetten in de, in de bergen en de ijsbergen op de Noordpool? Nou ja, dan, dan krijg je een heel interessant probleem. Van wie is die ijsberg eigenlijk? Ja, hè? en van wie is die en, ijsberg? Uh, <laughs> ja... Ja, dat, dat, dat, daar moeten we nog eens heel hard over nadenken. Dat zal er wel van afhangen van waar die vandaan komt. Ja. En uh, waar die op een gegeven moment uh, aan die sleepboot uh, gehangen wordt. Uh, als dat binnen de 200-mijlzone van een bepaald land is... dan zal dat land daar wel uh, zijn, uh, zijn claims op leggen. Zeker de territoriale water, met opbreken. andere woorden. Ja. Dan zal zo'n ja. land zeggen, die is van ons, ga die maar lekker betalen. We krijgen een rare toestand dan, hè? Ja, zeker. I IJsberg als het nieuwe witte goud? Nou ja, wie weet. Het geeft wel aan hoe ver wij, uh, wij mensen uh, zijn uh, gaan met uh, de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen in het ja. Noordpoolgebied. Hè. En ja, je vraagt je af of dit nou echt nodig is. Ja, nou ben ik maar een simpele ziel. Maar ik denk, als, je het, als het dan lukt om een ketting om zo'n ijsberg heen te slaan en hem naar het zuiden te slepen, dan kom je in de buurt van de Evenaar, namelijk in de richting van die Canarische eilanden. Nou, het is hartstikke warm. Dan is zo'n berg toch hartstikke weggesmolten tegen de tijd dat je daar überhaupt arriveert. Ja, en, en dat is ook de reden waarom dat eerder ontwikkelde plannen om uh, grote ijseilanden vanuit uh, Antarctica naar Saudi-Arabië te brengen. Ja. Uh, toch op een gegeven moment weer, om maar even niet in die beeldspraak te blijven, in de koelkast zijn gegaan. Ja. Want uh, dat, zou, uh, dat, dat was al heel gauw duidelijk dat dat toch niet zou halen over die evenaar. Maar de Knaariseilanden liggen ten noorden van de evenaar. Ja. Uh, en je zou kunnen zeggen van nou ja, hij zal dat wel in zijn berekeningen meegenomen hebben. Ik heb zijn uh, berekeningen niet gezien. Nee. Maar uh, ja, je zou kunnen zeggen van nou, dit heeft een kans omdat je juist niet over die evenaar heen hoeft. Niet door die warme wateren heen hoeft. Nee, nou is enige grandeur en uh, grootheidswaanzin op zijn tijd de Fransen niet te ontzeggen. Um, nee. uh, ja, is toch zo. Kan, kunnen de ijsbergen ook opraken eigenlijk? Stel dat die Fransen uh, het voor elkaar krijgen. Nou ja, dat, dat zou natuurlijk kunnen. De, de meeste ijsbergen van, uh, of in Straat Davis bij Labrador, die komen van uh, de Jacobsbrain. En uh, dat is de snelstromende uh, gletsjer. Ja. En uh, ja, daar komen op het ogenblik heel veel ijsbergen vrij. Maar dat heeft ook alles met klimaatveranderingen te maken. De hele situatie daar is aan het veranderen. Uh, er ligt een heel groot reservoir achter, dat is het, uh, de, de ijskap op Groenland. Ja. Dus voorlopig opraken zal, zal niet het geval zijn. Nee. Goed, uh, hebt u enig idee wanneer die Fransman aan de slag wil eigenlijk? Nee, ik zou het niet weten. Ik, volgens mij zijn het alleen nog maar theoretische berekeningen. Ja, maar goed, het is wel een serieus plan, zo wij begrijpen, van deze Franse ingenieur. ja. ja, ja. Ja. Ik zou zeggen, reken het na en kom nog eens bij ons terug... als u uh, uh, nog beter zicht heeft op de haalbaarheid van dit, uh, van dit uh, op zijn minst opvallende plan. Jo. Ja. Laurens Hakkerboort is hoogleraar. arctische en antarctische studies aan de Universiteit van Groningen. Het ging dus allemaal over dat plan van die Franse ingenieur... om een ijsberg te verslepen naar de Canarische eilanden om het vakantieparadijstuid... te voorzien van zoet drinkwater. Einde van deze uitzending op deze donderdag, dames en heren. We gaan schakelen met Prem. Prem, waar ben je en wat ga je doen? S Sven Kokkelman, eerste belangrijke vraag. Heb jij de gelukkige huisvrouw En of Loft gezien? Nog niet, Prem. Schaam je, Sven, want in de bus zit de succesvolle filmregisseur Antoinette Beumer... en Claudia Landsberger, die vanaf 1995 verantwoordelijk is... voor de promotie van de Nederlandse film. En we gaan praten over de Nederlandse film in zijn algemeenheid... maar ook hoe je een succesvolle filmregisseur wordt... en hoe het kan dat je debuutfilm dan uh, een geweldige hit is... en hoe het allemaal zo ver komt. En als er mensen zijn die vragen hebben, Antoinette Beumer... mogen ze nu al bellen met 0800 1121 En misschien dat ze kunnen vragen aan mevrouw Claudia Landsberger... hoe het kan lukken dat Prim eindelijk ooit de Oscar... Oscar gaat winnen en wat voor lobby daarvoor nodig is, dat vragen we allemaal naar, naar de man. Met de Oscar-achtige stem Jan van der Putten, u het laatste nieuws heeft gegeven. Radio 1, het NOS-journaal. De inflatie is in februari iets gedaald en uitgekomen op 1,9 procent. Sinds juli vorig jaar steeg de inflatie. En dat die nu is gedaald, komt volgens het CBS door gedaalde kosten van telefoneren en internetten. Een nieuw statenlid van de PVV in Gelderland blijkt twee nationaliteiten te hebben. Een Nederlandse en een Turkse. De vrouw zegt zelf dat ze niet weet hoe ze aan die Turkse nationaliteit komt. En ze willen zo snel mogelijk vanaf. De PVV is altijd sterk tegen dubbele nationaliteiten. Bij een aardbeving in het zuidwesten van China zijn veertien mensen om het leven gekomen. Meer dan 150 mensen raakten gewond. Bij de beving van vijf en een half op de schaal van Richter is een onbekend aantal mensen bedolven geraakt onder het puin. Het epicentrum lag bij de grens met Birma. En in de Amerikaanse staat Wisconsin heeft de Senaat de macht van de vakbonden sterk ingeperkt. Die kunnen voortaan niet meer onderhandelen over cao's voor beroepsgroepen. De Democraten probeerden het voorstel voor de Republikeinen te blokkeren, maar dat lukte niet. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Aan bij verkeersinformatie. Fielers komt u nog tegen op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoeterwoude Rijndijk, 4 kilometer. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar vanaf knooppunt Raastorp tot Haarlem-Zuid, 2 kilometer... Dat was een aanrijding. Alle rijstokken zijn weer vrij. Er staat een auto bij pech bij Rotterdam op de A16 vanuit Breda. Het levert file op tussen knopend Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug. 3 kilometer. De linker rijstok is dicht. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Tussen knooppunt Hoeverlaak en Amersfoort. Nog 2 kilometer. Dit is Radio 1. NTR. Runtime. Rem Radar De Nederlandse film lijkt populairder dan ooit. Na elkaar rollen meesterwerken van de band. Het Nederlandse publiek kan het kennelijk waarderen, want de meeste films scoren heel goed en sommige zelfs exceptioneel goed. Wat is er zo bijzonder aan de huidige Nederlandse films? Zijn de makers zoveel beter? Zijn de acteurs zoveel beter? Weet u wat? Belt u me op 0800-1121 en vertel me wat er zo goed of slecht is aan de Nederlandse film. In de bus zit de succesregisseur Antoinette Beumer. U weet wel, dat is die pikkel die ondanks een gebroken kaak, een gebroken pols en een hersenschudding... gewoon doorgaat met regisseren en monteren. En Claudia Landsbergen, die vanaf 1995 verantwoordelijk is voor de promotie van de Nederlandse film in het buitenland. Met hen een u, praat ik graag over de Nederlandse film. Bel dus. 0800-1121, mail naar primtimeapenstartntr.nl en tweets kunnen naar hashtag primtime Radio 1 Welkom bij Primtime. It's Primtime! Luisteraars, het leek zo'n goed idee. Bij het oude filmmuseum, dat heet nu het AI Film Instituut, lekker in het Vondenpark gaan staan. En dan praten met filmlief. Ja, maar Het is een ontzettend koude wind. En mevrouw, goedemorgen. u hebt de koude wind getrotseerd in uw fiets. Gaat u naar de film hier gaan? Nee, nee, nee, nee. Ik ga, naar, ik ga aan het werk. Oh. Maar ik kom even de agenda halen, de filmagenda. Dus zo uh, wit ik even binnen. Uh, hebt, u, we, heb, hebt u films van Antoinette Beu. Nou, nee, laat me het anders aan. Wat is de laatste Nederlandse film die u heeft gezien? Loft. Ah, dat is toevallig van Antoinette Beume. Ja. En heeft u de gelukkige huisvrouw ook gezien? Nee, nee, nee, nee, nee. die heb ik niet gezien. Nee. En Loft, wat was zo goed aan Loft? Ik vond hem heel goed geacteerd. En ik vond hem ook heel lekker snel gemonteerd. Hè? Dus het was een, uh, ja, een film uh, die je steeds uh, voor verrassingen zette. Ik vond het plot ook goed. En ja, eigenlijk alle, alle rollen vond ik geweldig goed. U bent iemand die al, leek het, heel erg van de film houdt. Ja, ja. Kunt u me uitleggen, als je naar de Nederlandse film kijkt in de afgelopen twintig jaar, wat nu het belangrijkste verschil is met de vorige Nederlandse films? Ik denk, nou, geluid denk ik meteen. Geluid vind ik heel goed. Het is veel professioneler. Het uh, verschil tussen bijvoorbeeld Amerikaanse films en Nederlandse vind ik minder. Go uh, heel goed geacteerd, niet zo uh, uh, toneelmatig eigenlijk. En het tempo is gewoon uh, lekker hoog. Het is niet per se het soort film die mijn uh, echte voorkeur heeft, hè, wat ik nu allemaal beschrijf. Maar um, uh, als je dan naar zo'n film gaat, dan wordt dus, vind ik, zie je steeds minder verschil tussen Amerika niet nederlandse en uh, Nederlandse films. We zijn gewoon internationaler geworden. Precies. Oké, okay, hartstikke bedankt. Welke film gaat u <laughs> nog vanavond gaan? Um, ik weet het niet. Nee. Ik ga even in mijn agenda kijken. Agendaatje, ja. Maar het zal waarschijnlijk een Aziatische film worden. Ja. Bollywood? Bijvoorbeeld, ja, daar vind ik, ben ik heel gek op. Die muziek, hè? fantastisch. Ik ook, dank u wel. Prettige dag. Luisteraars, heeft u net als deze dame een goede mening? 0801121. Oh, het is echt koud. Ik had mijn jas aan moeten doen. En u kunt ook mailen naar primtimeapenstaart-ntr.nl en twitteren naar hashtag primtimeradio. En jongens, kan ik warm worden met iets van Turks fruit of zo? Antoinette Beumer, hoe word je van niets een succesvolle filmregisseur... die je debuut maakt met ook een geweldig uh, best verkocht boek? Hoe, hoe is dat u gelukt? Heel uh, hard werken. Uh, ik, ben vanaf, uh, ik ben in 1989 afgestudeerd van de theaterschool in Amsterdam. En ben toen eerst een paar jaar als regieassistent en opnameleider gaan werken. En vanaf 1993 uh, ben ik uh, televisieseries gaan regisseren. Zoals? Uh, zoals Hertekamp, Willemspark, uh, Spangen. Uh, u, was u de regisseur van Hertekamp? Ik was een van de regisseurs okay. van Hertekamp. We waren met z'n drieën. En Spangen ook, samen met Wil Koopman. Die, die uh, was de producer, hè? Ja, Wil was de producer, ja. Goh, en, nou, dus u had al echt heel veel gedaan. Ik had al heel veel gedaan, ja. Dus voor mij uh, is het eigenlijk wel, best wel laat ook om een speelfilm uh, te maken. Als je ziet naar de, gewoon de mensen die van de, de filmacademie hebben gedaan... Die hebben als grootste ambitie om voor hun dertigste op zijn minst een speelfilm uh, te maken. En ik was 47 bij mijn debuut, dus mm. we, we, het wel eens tijd. We, we luisteren als ik ontdekte dat we van hetzelfde bouwjaar zijn, 1962, <laughs> goed boja. En um, hoe, dan ga je zo'n grote film maken als De Gelukkige Huisvrouw. Bibbers, Zinuwachtig, uh, Druk. Nou, eigenlijk is het een ontzettend, uh, nou ja, relaxed wil ik niet zeggen, maar het is wel een heel bijzonder uh, proces geweest, omdat uh, normaal gesproken gaat het uh, zo dat je als je een film wil maken, dan heb je geen hele lange weg. Er uh, moet een scenario komen en het allerbelangrijkste uh, om het echt te kunnen maken is geld. En, uh, die financiering, dat duurt altijd, uh, ja, dat kan wel jaren overheen gaan. Dus er zijn ontzettend veel mensen die dan tijdens het voorbereiden van een film... Uh, series doen, commercials, uh, noem maar op, om gewoon uh, in uh, leven te blijven. En ik kreeg... Uh... Maar is dat alleen in leven? Trouwens, luisteraars, als u nu belt, gaat de telefoon het niet doen. Er is iets mis met de telefoon. Momo Saru is hard bezig. Het moment dat het gemaakt is, Barbara, dan hoor ik het wel. Dus als u nu belt en niemand neemt op... denk niet dat Suleyma naar de film aan het kijken is... maar de telefoon is kapot. U zei het in het tussenzinnetje, commercials maken. Maar commercials maken zijn toch vaak veel moeilijker... dan een langere film. Want je moet in een korte tijd... met heel veel visuele, met beelden iets kort neerzetten. Ja, uh, nee, maar ik, heb, nee, ik vind het heel leuk om commerciën te maken. En series en documentaire. Al, alle dingen die ik gedaan heb, heb ik altijd met heel veel plezier gedaan. Maar wat ik eigenlijk wilde zeggen, was dat ik bij de gelukkige huisvrouw een andere manier van werken had. Omdat de producent uh, had zelf het geld al. Dus oh, ze hadden ja. een boektitel. Of ze hadden gewoon dus een boek en ze hadden uh, de financiering rond. Uh, maar ze hadden nog geen script en, uh, uh, en, uh, en geen regisseur. Dus, en, ik kreeg, en, en, en het was binnen een jaar moest het uh, allemaal vanwege de financiering gedaan worden. Dus ik kon ineens, en dat is de grootste luxe die ik ooit heb gehad... Uh, me concentreren bij de hele voorbereiding op uh, het maken van een film. Terwijl uh, nu uh, ga ik uh, volgende maand in therapie regisseren. Terwijl ik uh, tegelijkertijd ook... Nieuwe speelfilmprojecten aan het opstarten ben, maar ik kan niet niks anders doen en alleen maar opstarten. Want ik moet ook geld verdienen. Ja, dus en in dus, therapie wordt uw nieuwe film? In therapie is een televisieserie en uh, daar ga ik een aantal afleveringen van regisseren. En welke acteurs zitten er onder andere in? Uh, ik zit er niet in. Dus ja, ik nou, weet er in, th niet, in Therapie is een serie die al bestaat. Uh, die uh, is vorig jaar op de televisie geweest. Ik zit een beetje te hakkelen nu, omdat uh, ik niet weet of ik eigenlijk mag zeggen dat. Uh, Je mag alles zeggen. Nee, ja, van jou wel. Ja. Maar er is een grote wisseling van de wacht met uh, de oh. hoofdrol. Nee, denk ik ineens volgens mij mag ik dat nog niet okay, zeggen. Oké, neem nou, gewoon omdat het, het, het, het, het vervelende is. Ik, maar ligt nou, me, mevrouw Lansberg. ik ben iemand die best wel van films houdt. De films gaat en ik moest tot mijn schaamte net bekennen dat ik dochter gelukkig gelukkig heus, vooral nog Loft heb gezien. Um, gaan er, Maar er leken toch meer Nederlanders naar de Nederlandse film te gaan. Hoe zit dat? Nou, ik denk dat je absoluut kan spreken over een professionalisering... in de afgelopen tien jaar misschien. Er is ook natuurlijk aanmerkelijk veel meer geld gekomen. Het is nog steeds niet genoeg, maar er is veel meer geld gekomen. Hoe kwam dat? Voor... Ja, dat is wel natuurlijk... Uh... Toch voor een groot gedeelte te danken aan de mensen bij het filmfonds. En natuurlijk de producenten zelf. Die veel gelobbyd hebben dat het budget eindelijk eens omhoog gaat. Het ziet er nu weer een beetje somber uit. Maar als we het allemaal met elkaar een beetje doorzetten. Dan uh, gaat het misschien toch nog de goede kant op. Maar, maar dus, los van het talent wat er is. Is geld dus heel belangrijk om een bepaalde film goed te kunnen maken. Absoluut. Er is ook, er is gewoon, het is een, een eigenlijk een, een echt, uh, hoe zeg je dat? Handwerk. Mensen moeten echt lang ergens aan werken. Een, een script schrijven gaat ook niet hè, over één nacht ijs. Um, ja, acteurs, actrices moeten ook, ook zo'n rol zich eigen kunnen maken. Er moet ook echt tijd zijn om dat te doen. En uh, je ziet wel, vind ik, dat uh, de films die met behoorlijk veel tijd zijn zeg maar, gemaakt... je ziet projecten die soms een jaren duren voordat ze die financiering rond hebben... die zijn over het algemeen ook wel heel erg succesvol. Nou is het Gelukkige Huisvrouw, is daar een grappige uitzondering op... omdat dat heel snel allemaal ging. Maar gemiddeld heeft een film echt wel een lange tijd voordat het kan gemaakt worden. U gaat naar het buitenland om die Nederlandse films te promoten. Wat is het verschil tussen nu en 1998? Oh, dat is uh, een heel groot verschil, want uh, toen... Nou, eigenlijk moeten we nog ietsje teruggaan. Voor 1995 hadden wij heel lang geen Oscar gewonnen. Jij wil heel graag die Oscar gaan winnen. Dus je moet bij Antoinette lobbyen. Ja. Of je in haar film kan spelen. Let natuurlijk. maar op. Dat, let maar op. Luister als over vijf jaar hoort met de hoofdrol erop Prima. Reccure geregisseerd door Antoinette Bieber. Dan weet je dat het vandaag is ontstaan. Maar zeg maar, voor 1995 was de Nederlands film wel bij de zogenaamde filmbuffs. Hè? De mensen die alles van film weten, zoals die mevrouw net, die uh, alles weet van film was de Nederlands film wel bekend, maar van vooral festivals... en vooral heel erg kunstzinnige films. En namen als Jos Stelling en Alex van Warmerdam, die waren wel al bekend. Maar verder toch eigenlijk, de Nederlands film was toch een uh, exotisch soort tussen de andere films. Maar doordat we met Antonia een Oscar wonnen... en vlak daarna met karakter... werd opeens zeg maar, de marktwerking van de Nederlandse film gezien. Er werd gezien, oh, die films kunnen een Oscar winnen... en die zijn dus verkoopbaar. En dat maakte dat er veel meer interesse ontstond... voor de Nederlandse film in zijn algemeenheid. Daar moet je dan natuurlijk meteen op meeliften. En natuurlijk hè, het hele aanbod uh, laten kunnen zien... En wat belangrijk is, is dat je door de professionalisering van de producenten... door de co-producties die er gemaakt worden met andere landen... omdat er in dit land niet genoeg geld is... en omdat het ook goed is om met buitenlandse partners iets te maken... gewoon alleen al door de buitenlandse ervaring... maar ook omdat je meteen een afzetgebied creëert... Zie je dat die Nederlandse film ook steeds meer bekendheid begint te Ja, want ik kreeg van Der Fleischer, uh, volgens mij is dat iemand van geen stijl. Uh, uh, een, een tweet. Vergeet ook de nee, niet de film Turbo te noemen, meer dan 1 miljoen bezoekers. En ik heb hier een lijstje uh, met films met meer dan 1 miljoen bezoekers. Zwart boek in 2006, alles is liefde in 2007, komt de vrouw bij de dokter in 2009 en Nu Kids Turbo in 2010. Dus je merkt wel dat er uh, zeg maar een scala, vroeger had je alleen. Paul Verhoeven bijvoorbeeld met Spetters. Maar je hebt nu een scala van zeg maar, thrillerachtige films als Loft... Uh, of Zwartboekoorlog tot, uh, ja, dit is een beetje Jackass. Uh, en, dus het, het lijkt wel of het, zeg maar, het palet aan films wat gemaakt wordt, Antoine... En dat dat veel groter is dan pakweg 15, 20 jaar geleden. Ja, ik zit even te denken, wanneer is Dick Maassen films? Want die heeft oh ja. ook echt heel Amsterdam, goed uh, gescoord The Lift, altijd, ja. hè? 1983 De stapel. En, en die had, stapel. zat dan echt over de meer dan 1 miljoen... Ja ja dus mij ja. 2 miljoen of zelfs ja. nog, nog wel meer. Nee, dit, is, dit, dit, dit heb ik gewoon van de, wat kregen nog niet, ja. de diamant, diamantenfilms. Ik, ik mag je een persoonlijke vraag stellen. Uh, je zuster is Femke Janssen, de uh, geweldige actrice. Andere zus van je is ook actrice. Dan zitten jullie met drie zussen met elkaar. Praten jullie dan niet over filmmaken en dergelijke... Ja, de Femke heet nou, Femke, um, um, Ja, nee, we praten zeker over filmmaken. Dat is uh, soms uh, heel irritant voor uh, de rest van de familie. Want uh, ja, daar zitten mijn moeder en mijn, en mijn kinderen of zo... die hebben heel vaak zoiets van... kunnen jullie het nou echt nooit eens een keer over iets anders hebben? Wij zien ook namelijk altijd... In elke situatie zien we... Het is nog net niet zo ver dat we dan allemaal een opschrijfboekje pakken en het opschrijven. Maar we, we planten het allemaal wel in ons hoofd. Met, oh, hey, dat uh, gaan we misschien ooit nog wel eens een keer in een film gebruiken. Maar als je dan met Famke praat, want die is internationaal een succes. En jij maakt in Nederland films. Is het de inspiratie of de frustratie? Uh, nou, uh, beide. Uh, aan de, uh, zij uh, is een inspiratie, omdat zij, uh, ja zij heeft het daar natuurlijk gemaakt. En uh, ze heeft nu net haar eerste film uh, van de grond, uh, geregisseerd, die ze ook zelf geschreven heeft. En um, die heeft ze ook zelf geproduceerd, die heeft ze ook helemaal zelf gefinancierd. Dus dat heeft ze helemaal uh, zelf van de grond gekregen. En als ik dat zie, dan denk ik, nou, dan ben ik een en al uh, bewondering. En dan denk ik ook van, nou ja, dat, uh, dat, dat, dat zij dat daar kan, uh, dat wil zeggen. Dat als je het gewoon maar echt heel graag wil, dat je een heleboel voor elkaar kan krijgen. Dus dat is de positieve kant. De negatieve kant is dat ik ook aan haar zie, uh, en dat is meer met het acteren... Uh, nou, dat het ontzettend lastig is met uh, films, ook in Amerika... om één rollen te krijgen, maar ook om uh, op het moment... Uh, zijn uh, financieringswereldwijd uh, wereldwijd voor films zijn ontzettend lastig in de crisis. En Amerika heeft daar heel erg last van. Dus echt hele grote namen. Die krijgen ook gewoon hun uh, projecten niet van de grond. Uh, en dan vertelt ze dat ze met, uh, de, met Zodenburg in een vliegtuig heeft gezeten in L.A. Dat ze ernaast zat en dat hij al jaren met het project loopt... dat hij gewoon niet gefinancierd Steven krijgt. Zodenburg. Of de man die Oceans 11, 12 en ja, 13 heeft gemaakt. Ik dan denk je, en... ja, God, als hij het al niet voor elkaar krijgt, weet je, wie ben ik? Dus het is, ja, aan de ene kant denk je dat je moet gewoon je eigen plan volgen en, uh, uh, en, en heel graag willen en gewoon erin blijven geloven. Maar het is wel heel lastig. Soms. De telefoon doet het weer luisteraars. als 0800-1121. Met dank aan alle mensen die hard gewerkt hebben. Uh, uh, uh, nog één ding, wat je, dan... gaan, gaan jullie nooit te veel maken met de drie zusters? Een soort sister project. Nou, daar zijn we natuurlijk wel al heel erg lang mee bezig. Uh, Marjolein is wel iets aan het schrijven. Waar um, uh, Fomke ook, ja, wat gewoon eigenlijk wel een beetje op het lijf geschreven is van Fomke. Maar ik geloof niet dat ik dat ga regisseren. Want volgens mij gaat de man van Marjolein dat regisseren. <lacht> Dus uh, ik, uh, het, komt het komt wel, een keer. Ik krijg van Anton een mail, ik zal wel een van de weinigen zijn... maar ik heb de Nederlandse films altijd erg amateuristisch en kinderachtig gevonden... met vaak slechte acteurs en actrices zoals bijvoorbeeld Linda de Mol... maar ook omdat ik de Nederlandse taal erg knullig en ongeschikt vind voor films. Wens alle goeds voor de regisseurs en een goede bedoelingen. Mevrouw Landsberger, uh, is dit ook het probleem, het taalgebied... en uh, wat hij zegt, weinig goede acteurs... Nou, uh, gelukkig hebben we fantastische acteurs. Dus dat is ook heel persoonlijk. Maar dat blijkt ook wel. Want uh, Dekla Reuters werkt in het buitenland. Ja. Uh, Lotte Verbeek gaan, hebben, heeft nu een geweldige rol in het buitenland. Je ziet wel... Uh, ik denk ook wat je ziet... Wat er vroeger niet was... Was dat er heel veel Nederlandse... Er dus zijn natuurlijk heel veel Nederlandse soaps gemaakt. En daardoor zijn, is een heel nieuwe generatie... Nieuw acteertalent ontwikkeld. En dat zie je dat dat ook nu heel goed gaat werken in de film. Dat is niet meer zo van... Oh, dat is een televisieacteur. Nee, die, die, die levels die zijn wel echt omhoog gegaan. En maar zo'n serie was... als Penosa, ik zag hoe die jonge daar van Huet, die speelt ook bij jou and Love. Ik zag Penosa, en ik dacht, wauw. Ik wou bijna zeggen, oh nederlands goed, maar dat klinkt weer zo maar ik vond het goed geacteerd, spannend, beklemmend. Dus helpt het dat je zoveel van die tv-series ook hebt? Absoluut, want ze hebben daar veel meer ervaring. Dat is ten eerste. En ten de tweede denk ik dat het ook een beetje zeg maar, uh, generatie, ik denk generatie uh, gerelateerd is. Ik denk dat jongere mensen helemaal geen last meer hebben... van dat ze acteurs knullig vinden. Want ze zijn al heel lang gewend aan dit niveau. En dat is een heel behoorlijk niveau en wordt ook steeds beter. Maar we hebben gelukkig in het buitenland het voordeel... Dat ze niet heel goed kunnen horen wat wij zeggen ja. en hoe we het zeggen, want ze moeten de titeltjes lezen. Ja. En, uh, dat... Maar de Turbo Kids waren slimmer, die hebben gedupt. Uh, uh, denk <laughs> je, in de, die hebben in het Duits hun zelf, het zelf gedaan. Antoinette, is er een verschil in het maken van een film in het Nederlands of in het, het Engels, je, je zou toch, zeg maar, uh, want Loft gaat ook een Amerikaanse remake nu gemaakt worden. Het is oorspronkelijk een Belgische film. Ben jij in voor de Amerikaanse regie? Of, uh... Ja, dit doet Erik van Looij, hè? de Belgische regisseur van uh, Belgische Loft, ja. die gaat Amerikaans doen. Um... En Paula van Oost maakt nu Black, Black Butterfly. Het dus mijn vraag is, zou jij ook kunnen regisseren in het Engels? Ik denk dat ik wel zou kunnen regisseren in het Engels, ja. Maar ik, ik zou ook nog wel iets over de taal willen ja. zeggen. Want, en, en ook nog wel iets over het acteren. Want ja. ik denk dat... Um Nee, Nederlandse acteurs uh, vroeger, dat is misschien ook wel het grote verschil... nog niet eens zo heel erg lang geleden werd uh, het spelen in een televisieserie of een commercial... Of zo werd door acteurs toch als minder gezien. Toneel, dat was het hoogste uh, goed. En uh, ook de toneelscholen leerden voornamelijk uh, acteren voor op toneel. En nu zijn er gewoon de laatste tien jaar of zo. geven heel veel uh, regisseurs speelfilmregisseurs geven ook les op uh, de filmacademie of op de toneelscholen. Uh, speciaal voor uh, spelregie voor film. En dat maakt het ook al dat, dat ik denk dat het niveau van acteren voor films veel groter is geworden. Nou, ik zal en... daar een voorbeeld van geven. Het grappige dat u dat zegt, want uh, ik mocht in een baantje spelen een keertje. En uh, ook in een speelfilm een klein rolletje. En dan... Uh, uh, ben ik altijd gewend op groot gebaren... maar dan legden uh, uh, dingen me uit van... nee, je moet juist klein, klein, ja. klein. Dus het is heel anders acteren voor, televisie, voor een camera dan op een toneel. Ja, lijkt me met jou bijna een onmogelijke ah, Dat dus Je zult zijn, hoor. <laughs> Martin, Schwab, Martin Schwab was de regisseur ja, bij Maantje... Ja, ja. en die zei toen klein, klein, klein. En, uh, maar het, het grappige is dus... als je opgeleid wordt om groots te spelen... en je gaat dan film doen... Moet je, en wat dus nu het voordeel is... omdat ze zoveel voor die camera staan... Ze hebben ze al geleerd om, zeg maar, klein te spelen. Ja. Ja. Oké, okay. en, en, en merkt u dat... Mevrouw Landsmerger, doet u alleen het verkopen van de Nederlandse film... of ook het verkopen van de Nederlandse regisseurs en acteurs? Nou, um, nee, we verkopen eigenlijk... We verkopen niet echt, hè, maar we proberen die films onder de aandacht te brengen. Dat, dat is een soort verkopen, als het ware. Uh, dat gaat eigenlijk voor alles. Regisseurs, producenten... Acteurs en uh, natuurlijk ja, waar we kunnen, wordt die hele Nederlandse filmindustrie door ons uh, voor het voetlicht gebracht. Dat, dat is wat we de hele dag eigenlijk aan het doen zijn. Uh, mevrouw Peperman, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Met uh, Rebecca. Uh, ja, ik wilde even reageren. <coughs> Vroeger keek ik nooit naar Nederlandse films. Maar uh, sinds een jaar of twintig moet ik zeggen: alle Nederlandse films die voorbij komen. Ik vind het een genot voor het oog en de acteurs die erin meedoen. Ik vind het geweldig. En elke Nederlandse film die hier voorbij komt... nou, daar zit ik op de voorste rij eh, als het ware om die eh, te bekijken. Serieus? Maar, <coughs> maar, maar mevrouw, mevrouw, uh, mevrouw Peperman, ma okay, wat, wat is de slechtste die u heeft gezien in de afgelopen twintig jaar? Uh, de slechtste Nederlandse film die ik gezien heb de afgelopen twintig jaar. God, <laughs> Ik kan het niet zeggen. Nou, eh, ik vond de Kameleon, vond ik zo, want ik heb die boeken gelezen. En ik vond het echt zulke knullige films. Was er Pietje well, Bell ook. Nee, nee. Wel, ben je... ik het absoluut niet met je eens. Mijn jeugdroom ging kapot toen daarin... ik de kand... Hallo, wat, wat ik, er zeg komt? Je? Er komt, mevrouw Peperman, ogenblik, er komt een jonge moeder met een jong kind de bus in. Wat zeg je? Dat is niet mijn kind. Oh, je broertje, zusje, vriendin. Nee, ik werk op een kinderdagverblijf, dus ik ben eigenlijk aan het werk. En wat is de laatste Nederlandse film die je hebt gezien? Ik kijk eigenlijk nooit echt Nederlandse films. Waarom niet? Het, het trekt me niet zo. Omdat uh, ik vind het heel vaak een beetje ja, amateuristisch. Sommige Nederlandse films vind ik wel goed. Zoals? Uh, ja, de Gelukkige Huisvrouw vond ik wel uh, boeiend. Weet je wie de regisseur ervan is? Uh, nee. Ze zit daar. Oh. <laughs> Wat, Wat vond je zo boeiend, Antoinette Beumer? Ik, ik heb vaak uh, verhalen gehoord en dat kwam erg overeen met het uh, ver, verhaal van de film. En je hoort veel van Amerikaanse films? Ook niet per se. Maar als je de... Ik hou meer van cultfilms. Oké, okay, dus het was dan niet kult genoeg? Nee, de Gelukkige vond ik een leuke film, maar uh, de rest van uh, de Nederlandse films trekt mij niet zo. Ik weet niet, ik kijk er ook nooit naar. Okay. Bijna nooit. Nou, dan ga ik naar mevrouw Peperman die het wel leuk vindt. Dankjewel. <lacht> mevrouw Peperman, Pepe u hebt kunnen nadenken wat was nou de slechtste? Ja, nou, de, wat, wat je zei over de Cameroon, dat vind ik absoluut niet met je eens. Want wat me daar zo van bijstaat is de sfeer die daar naar voren is gebracht uit die jaren. En ik denk dat dat zo goed is weergegeven. En als een film uh, op een bepaald punt ergens goed in is... En op een ander punt, niet zo. Dan ja, nou, dan mag dat van mij. Maar je, je moet soms uit een film halen wat je zelf ontzettend aanspreekt. Mevrouw Peperman, ik vond het ontzettend leuk dat u gebeld hebt en dat we nee, nog tenminste. Ik heb nog een vraag. Ja, gaat u gaan. Aan Antoinette. Ja. Ik ben al een paar jaar bezig om een Nederlands boek van Henk Fasen. Om dat onder de aandacht te brengen van filmers. Om te kijken, van zouden jullie dat boek eens willen lezen? De stille finale van Henk Faassen Dat gaat over drie generaties. Na de oorlog, met ieder hun eigen leven wat ze is gaan leiden. Ik denk dat dat ontzettend geschikt is voor Claudia, je kent het. Mevrouw, mevrouw Peperman, als u mij toestemming geeft... geef ik uw telefoonnummer straks door aan Claudia en aan Antoinette. Uh, uh, ja. uh, en dan, en dan uh, kijken we verder. Claudia zal er vast wel... ja Claudia, doe jij dat? Ja hoor, uh, okay. ik, absoluut. Maar geef u het telefoonnummer hoor, hartstikke bedankt voor het bellen, want we hebben weinig tijd. Een paar snelle vragen: lijkt Lof de Nederlandse versie op de Belgische, Antoinette? Uh, ja, want het is helemaal hetzelfde scenario. Nee, want uh, het is uh, Nederland en het andere is Belgisch. En het is qua humor en spel zijn er een aantal verschillen. Oké, okay, Daan Dobber zegt, de Nederlandse film is alleen maar populair... omdat hij niet illegaal te downloaden is. Klopt dat? Ik heb er geen verstand van. Hij is illegaal te downloaden, maar sommige zijn heel goed beveiligd. Oké, okay, dus uh, Rien, oh, Rien arts is onze ex-hacker, die weet het. Uh, maar uh, maar ik... wij zouden wel willen dat hij heel illegaal verspreid wordt in China, hoor. Dat vinden we helemaal niet <laughs> erg. Uh, de Nederlandse film is van een zeer hoog niveau. Met weinig middelen worden er topproducties gemaakt. Ja, u knikt me, mevrouw Lansberger... Uh, nog iets op toe te voegen. Nou, dat is inderdaad wat het buitenland soms niet kan geloven. Dat voor de budgetten waarvoor wij films maken... Amerikanen snappen dat niet. Daar kunnen ze net drie minuten voor maken. Dus dat is absoluut waar. De kwaliteit van de production values, zoals we dat noemen... is ontzettend hoog in Nederland. Oké, okay, onze vaste uh, uh, mailer Jan Bakker uit Sint-Anna-Parochie zegt... maar we moeten blijkbaar de deur uit. Kan de publieke omroep het signaal niet oppakken... om veel meer films te doen? Dat gebeurt wel. Maar om een voorbeeld te noemen... Die, ik vind dat zodra de publieke omroep iets doet altijd zo ja ben je naar links maar, maar een bioscoopfilm moet je eigenlijk vind ik echt wel in de bioscoop zien ja daar is hij echt voor gemaakt voor televisie maken ik heb ook heel veel voor televisie geregisseerd je regisseert je filmt anders voor een klein schermpje als voor een groot scherm dat is echt een groot verschil ja maar maar, maar geef dan een voorbeeld want uh, heel veel van de ik, ik hou ook van de bioscoop maar sommige van die van die thrillerfilms. Ja, die kan je ook liever op dvd zien. Want daar heb je niet echt een... een, een, een bij loft, wat zou het verschil zijn... als je het voor televisie zou maken? Uh, je zit in, uh, in de bioscoop zit je gewoon veel meer in een film... Dat dan waar. dat je thuis uh, zit en uh, even naar de wc gaat... of uh, de telefoon gaat... of, uh, de, telefoon gaat of uh, de buren dan laten de hond... Weet ik, er zijn zoveel dingen die je afleiden... die je in de, de bioscoop waar. niet hebt. Dus je, voor het verhaal, je gaat er veel meer in. Ja, en qua veel meer, maar het is een heel technisch verhaal. Uh, dat, uh, je filmt uh, closer voor tv dan bijvoorbeeld... Uh, voor de film, kan je veel ruimere shots hebben, veel meer impact in een bioscoop, omdat je dan wel alles ziet en op de televisie zie je dan bijna niks dus... maar, Mevrouw Landsberger, is het voor u gemakkelijker als u nu op het festival staat om iemand naar binnen te slepen en te zeggen kijk, dit is ons Nederlands product Ja, absoluut, absoluut, het is echt een nou ja, dat merk je ook. De, de, de, de films worden ook echt beter verkocht. Want we hebben het nu over verkopen. Maar festivals is natuurlijk één. Dat is een soort vitrine van wat het aanbod is. Maar de verkoop gebeurt daarna. En daar merk je dat de Nederlandse films ook absoluut meer verkocht worden dan vroeger. Welke film bent u nu aan het leuren mee? Nou, met een heleboel. Want zijn, we hebben ongelooflijk veel nieuw aanstormend talent. Allemaal eerste en tweede filmmakers... Dat, dat is echt, uh, Ursula Antoniak is met een nieuwe film, en nou, heb dat, daar hebben we hele erg grote hoop op, dat hij een van de allergrootste festivals gaat bereiken, maar zo zijn er nog een paar. Ik er. vond het ontzettend leuk dat u allebei in de bus was, Antoinette, ik heb niets gezegd over je geweldige project wat je gaat maken, een historische film, waar we niets <lacht> over moeten zeggen, om het niet te jinxen, maar uh, uh, beloof, beloof be, je, je hebt een bus ter beschikking voor ja. als je promotie ervoor moet maken, en dan komen we een keertje naar de opname, en ontzettend succes, ik dank u ontzettend. Ik dank nog even naar Loft, want die draait nog. Ja, dus iedereen jij kan moet naar Loft. Doen. Ja, maar okay. jij ook. Ja, ik ga zeker, ik ga, ik ga, morgen ga ik naar het buitenland, ik ga naar mijn mama. Maar luisteraars, uh, morgen gaan we, uh, is, uh, oh, Hij morgen is Raoul oh, Heertjejarig, die wordt 48 jaar. En praten we ook over dementie met Gerda Havertong. Ik weet niet of er een verband is tussen Raoul's 48-jarige leeftijd en de dementie. En dan uh, uh, hoop ik dat u allemaal gaat luisteren. Tot morgen. Namaste. Da prestatieloon voor leraren is een goed idee. Dat is de stelling en nee, ik ben het er niet mee eens. Ik vind het een absurd idee, omdat het niet uitvoerbaar is. Ik vind het ook een absurd idee. Vraag me af waarom het onderwijs zoveel anders zou zijn als het bedrijfsleven. Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling, een gast in de studio. Het argument is dat de kwaliteit van het onderwijs daarvan beter wordt. En dat denk ik niet. En uw mening die telt. Het is zo vals als het maar zijn kan. Niet doen. Luister vanmiddag van half twee tot twee naar stand.nl. Radio 1.